Morgen, vooral in het Noordoosten, nog een bui op andere plaatsen geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan langs de files op de A1 richting Amsterdam... tussen Amersfoort en Inbrugge, 5 kilometer. Tussen Naarden en Diemen over 11 kilometer langs rijden en stilstaan. A4, daarna Amsterdam bij Battenverdorp, 5 kilometer. Op de A9 en Amstel amstelveen voor Battenverdorp ook 5 kilometer. Op de ringweg A10 tussen Nieuwendam en de afritten 9... A12 Utrecht Den Haag tussen Zevenhuizen en Zoetermeer Centrum 9 kilometer na een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht. Op de A15 ik hem richting Rotterdam bij Papendrecht 2 kilometer Philip. Staat een auto met pech op de linkerrijstrook. A20 Hoek van halt gouda bij knoop de Brechtse Plein 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Her name was. she Tony. in love. Ja, dus niet de opening van het uh, fout huur, ga je zien. Ik dacht voor mezelf Copacabana, strand van Rio de Janeiro. Past een beetje bij de Braziliaanse vibe waar iedereen in zit natuurlijk. Foute muziek, maar toch ja. lekker <laughs> Barry Menelo. Open het derde gedeelte van Zandt op Zondag. Goed, wat hebben we nog? Sport en uh, informatie en natuurlijk lekkere muziek. Zoals deze van uh, nou, bijna tien jaar geleden, dik tien jaar geleden denk ik wel. Hier is uh, Abel met uh, Onderweg. Ik doe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 We'll be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 Damn!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 met een totaal van 209 bezet huizing de gedeelde 27e plaats. De Finn Miko Ilonen die, blijf, uh, die bleef leider na een ronde van 69 staat hij nu op uh, 201. Dat is min 12. En in de strijd van de titel is uh, Danny Willett nu zijn belangrijkste concurrent. Hij schoot door een 63er omhoog in het klassement en moet nog één slag goed maken. De Noord hier Graham McDowell die staat derde en uh, die slaat uh, twee slagen achter.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 De renner van BMC won dit jaar al de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race En dat is allemaal, denk ik ook, ter voorbereiding voor Le Tour de France. En daar verheug ik me op. Dan gaan we alleen maar Franse muziek draaien bij Zon, Zondag, als ik draai, ja. Zoals deze van Julien Clerc? Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez ma la voix soumise en gondelier. Baguillant pour une soirie pour avaiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée.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 Sans ces valises, vers débrouillard mystérieux. Parfois elle rêve, fait de banquise, qui préférait être par sans Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux.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 Oh, good. weer uh, vijf jaar geleden dat hij overleed. Michael Jackson en Justin Timberlake. Love never felt so good. En daarvoor DB Boulevard met uh, Point of View. Die single van uh, Michael Jackson en Justin Timberlake. Neigt een beetje naar deze plaat. Ook zo lekker soulachtig. Earth, Wind and Fire. tossing and turning en daarvoor Earth, Wind and Fire met fantasy. Goed, Sanford of Zondag zit erop. Dit programma wordt herhaald op de, dinsdag tussen 8 en 11 en uh, volgende week uh, tussen 2 en 5 zitten Rob Harms en uh, Andy Fors of een voor vrienden. Als laatste Phil Collins.